Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steden in Oekraïne hebben vannacht de volle laag gekregen. Er werden onder meer Russische raketten afgevuurd op Kiev en Zaporizja. Het is lang geleden dat het er zoveel tegelijk waren... zegt verslaggever Wessel de Jong. Ja, Het ziet eruit dat het een van de grootste raketaanvallen... tijdens deze oorlog is. Volgens president Zelensky hebben de Russen vannacht... 90 raketten afgeschoten en, en zo'n beetje 60 drones. Het zwaarst werden getroffen Kharkiv en ook Zaporizhia in het zuidoosten... maar ook in het westen in Lviv en Ivanov-Frankivsk werden getroffen. Volgens Oekraïne ging het in totaal om 151 raketten en drones. 92 daarvan zouden zijn neergehaald door de luchtafweer. In Haiti heeft de politie de leider gedood... van een van de bendes die daar de macht probeert te pakken. Begin deze maand ontsnapte hij met duizenden anderen uit een gevangenis... Bendes namen daarna grote delen van de hoofdstad over. Dat die bendeleider nu dood is... betekent niet dat het weer rustig is in Haiti... vertelt mijn collega Gelisha van de buitenlandredactie. Het is een kleine overwinning dat dit dus lukt. Dus het lijkt erop dat de politie enigszins grip heeft... of in ieder geval belangrijke uh, figuren kan uitschakelen. Uh, maar de macht hebben ze zeker niet. En er gaat ook een voicebericht uh, online via WhatsApp rond... met mensen vandaag op vrijdag blijf thuis. En het is dus nog onduidelijk wat er gaat gebeuren, maar verwacht wordt een grote aanval. En we kunnen binnenkort waarschijnlijk een nieuwe ster gaan zien. Volgens de NASA komt er ergens de komende maanden een stipje bij aan de hemel. Dat komt door twee bestaande sterren die zo dicht bij elkaar staan... dat ze deels gaan samensmelten. Deze sterrenkundige kan niet wachten. Gelukkig voor ons duurt dat dus een paar dagen. Want uh, ja, hier kan je dus echt gewoon naar buiten gaan... en proberen deze ster te vinden. Hij heet uh, T. corona borealis of T. corbor. Dat klinkt toch dan iets uh, makkelijker. Um, en ja, die kan je dus echt met het blote oog gaan zien. En dat is uh, op zich wel heel cool. Wanneer het gaat gebeuren, dat weten ze bij NASA niet precies. Ergens tussen nu en september. Het weer nog grijs en in het noorden regen. Later zijn er in het hele land buien bij 9 tot 13 graden. Morgen wisselend met af en toe zon. Maar ook opnieuw buien met onweer en hagel. Max 9 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu. Jouw keuze. ZFM. We come on the sloop, John B. Ja, ja, ja, ja ja, ja, ja. Nou ja, goed, laatste uren weer, jongens. Het, het ja. gaat wel bliksemsnel, man. Ja. Dat is werkelijk niet... Nou is het uh, uh, een, de 31 maart, is de eerste paasdag. En, ja. en 1 april is de tweede paasdag. Het is de tweede is paasdag, tweede paasdag? Ja. Maar weten jullie nou, zeg maar, zeg maar de, de, de oorsprong van paas? Wat is nou... Uh, Gerrie, uh, jij weet het, het, uh, het paasverhaal. Kunnen dat we er een prijs mee winnen? Nou, ik denk of? dat het paasverhaal van vroeger... Uh, Begonnen is in. met met met die met met. met uh, ja, maar het gaat ik, om, om Jezus die. Uh, weer is opgestaan. toch? Ja, die, die is uh, gekruisigd en weer ja, opgestaan. Ja. Nee, maar ik bedoel met het Pasen wat er nu wordt gevierd. Mm -hmm. dat heeft denk ik zijn oorsprong. van uh, de, de hunnen en zo. En de, de, Weet je, die die uh, in Scandinavië. dat ze paasvuren en zo hadden. En denk ik hoor, maar. In de tijd van Christus was het, had dat het niks met Pasen te maken volgens Zullen mij. Zullen we Wikipedia er eens op naast van? Ja, misschien wel. Ja. Maar ik weet het ook niet precies. Um, ja. uh, de kerk zou Pasen over een, uh, een heidens voorjaarsfeest ja, heidens het, uh, hebben ja. geplaatst. Ja. Ja. In een poging uh, dit feest te, uh, ja, te kerstenen staat er. Ik weet niet wat Kersteren. kerst... Ja, kersten. Nou, ik weet niet wat kerstenen betekent, dat moeten we ook weer opzoeken. Dat gaan we nou niet doen, maar... Doe Luister, wilt u thuis even kerstenen opzoeken en een belt u met de studio. En dan, <laughs> um, nou, deze theorie die rondom de Germaanse mythologie is ja, opgekomen is ja. in de romantiek. Paas ja, um, staat natuurlijk voor een nieuw leven, hè? Jezus ja, die ja. weer is opgestaan... Ja, ja. Daar nou, zou volgens mij ook dan die paashaas vandaan komen. Want die, die, die symboliseert dan ook weer, eh, oh, nou weer eieren, nou weer, nieuw leven. Ja. Hè? Ik weet wat kerstende betekent. Vertel. Het historisch bekeren van niet-christelijke volkeren... tot het christendom door aanhangers van het christelijke geloof... en hun wereldlijke bondgenoten. Ah oh, Kijk, dus om ze, om ze, om ze, om ze te bekeren. Dus dat, dat komt het, is bekeer, dus, het is bekeren, dus, ja. Dus, ja. ja. Dus trekhaken bestaan al heel lang. Dat, ja, anders hebben we niks aan een aanhanger. Of bedoel je dat niet? Oh, nee. Ja. Uh, uh, tegenwoordig gaat men ervan uit dat de kennis uh, van die mythologie is gebaseerd op twijfelachtige reconstructies en speculaties. Wat een moeilijke boer. Speculaties? Ja, speculaties. Ja, ja, spe ja. Spe speculaties. Met, met Sinterklaas natuurlijk. Is ook wel weer ja, een bischop. Ook een natuurlijk. Ja. In elk geval is zo'n uh, heidense, mytholo mythologische, uh, een oud-germaanse en voorchristelijke verklaring mogelijk. Vrijwel, uh, alles is onwaarschijnlijk. Nou ja, het is een heel vaag verhaal. Luisteraars, daar ga ik u niet, uh, thuis niet mee vermoeien. Nee, maar wat gebeurt. had die paashaas daar? Hoe komt die paashaas daar? Nou ja, die verhaal? symboliseert dan het nieuwe leven. En hè? Paas, dus de, de, de pa ja, die paashaas en die. Maar de paashaas heeft, lees ik ook hier, uh, een uh, enorm commercieel belang ook. Hè? Dus, ja, uh, dat snap ik. Uh, uh, door de paashaas uit te beelden rond de Pasen en die eitjes eromheen, dat verkoopt. En eieren verkoopt. is ook nieuw leven natuurlijk, hè? denk ik ook. Ja, echt? dat heb je mooi gezegd. Ja, toch? Ja. Ja. ja. Jij hebt zelfs uh, stokken, hè? Eierstokken. Ik heb eierstokken. eierstokken. Nee, die heb ik niet meer. Nee, oh, die, die heb je niet meer. meer. Die Achteren. zijn weggehaald. O, oh, jee, Gerrie. Dat, uh, toch niet uh, met aardige oh, dingen, nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Gelukkig. Maar ik heb ze niet meer. Nee. Nou, gelukkig. Ja. Nee, goed. Daar wil ik ook niet oneerbiedig over doen. Want uh, ja, dankzij het feit dat vrouwen die eierstokken hebben... Uh, zijn wij op de wereld, Willem. Uh, realiseer je dat wel hè? Ja, ik zit even die ook met die paashaas en... Nee, wij zijn gewoon allemaal, dat geldt voor ons allemaal, op aarde dankzij de, ja, de man en de vrouw. De man heeft natuurlijk ook een belangrijke rol, maar de vrouw ook. Ja. En, en uh, ja, uh, daar moeten we toch eens wat eerbiediger mee omgaan, Willem. Nou, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met de oerknal. Oh, ja. De oerknal? Ja, want voordat, toen ik werd gemaakt, de laatste woorden van mijn vader waren van... Uh, mijn hemel wat een knal! Ja... ja. Nee, maar dan denk ik ook meteen aan die plofkippen. Oh ja, ja, dat is ook ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. In de supermarkt. In de supermarkt. Daar is een supermarkt voor. Ja, we noemen geen namen. Nee. nee want, dan steeds, want, dan mogen, want dan mogen we de Albert Heijn niet meer in. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee. nee. nee. of uh, de Jumbo. Die ja, niet meer. Nee. Jumbo. Nee. Ja, die, precies. <laughs> ja, verschrikkelijk. Maar goed. Nou, maar maar oké, okay, maar ik vind het, ik vind het wel, een, een, wel een verhaal een beetje plausibel. Ik vind het nog steeds, ja. Ik weet maar is het nou typisch Nederlandse cultuur? Nee. Of, of komt Volgens mij weer Amerikaans. Is het is Amerikaans dan? al. Ja. Dat, ja. Het is heel commercieel geworden gewoon. Ja, ja. Maar, ja. Ja. Ik denk die paashaas ook. Die is ook daarover vandaan gekomen. Uit oh. Amerika. Volgens mij is, ik heb het vermoeden dat het gewoon continu het hele jaar door dezelfde persoon is. Dus nu is het de paashaas. Oh, maar heet. straks met de kerst loopt u weer met een rood pak. Ja, Oh, en dan heeft zou... hij een hele dikke wollen muts om Dat die zou oren, kunnen. Dan ja. zie je die lange oren natuurlijk. Ja. De, de, kerstman, de kerstman bedoel ik. De o, kerstman, ja. ja. Ook zou dat dezelfde figuur ik zijn. Ik denk gewoon dat het dezelfde figuur je is. Ze spelen allemaal onder één hoedje. Eén mutsje, ja. Je, je haalt de een... woorden uit mijn mond. Ja. Ja. Ja. ja. Eén hoedje. Ja, nou en goed. Maar wat hebben, we nu dan, uh, wat hebben we nu dan geleerd uit dit zinloze gesprek? Als ik de paashaas zie, dan schrik ik mijn hoedje. Ja. Dat is ook een, eh, ook een leuke woordspeling, toch? Ja, zo is het wel... Wat is dat? Wie zit er nou, wie zit er nou, wie zit er nou, wie zit er nou... We gaan niet te draaien. Jongens, blijf dan altijd eens af. Stukje muziek, maar! Je luister nog steeds naar The Boys Are Back. We zitten alweer in de derde uur en, en hier wordt uh, eventjes uh, uiteengezet. Um, ja, wat nou eigenlijk de paashaas is en wat voor een figuur dat nou eigenlijk is. Gerry, jij had, jij had de ja. oplossing. Nou, er is één verhaal, er zijn er meerdere natuurlijk, maar over de paashaas. Ja. En dat heeft zijn oorsprong, vindt dat, in de middeleeuwen, in de, Duitsland. In Duitsland weer, ja. hè? Ja. ja. De mensen geloofden destijds namelijk dat de haas een aardse verschijningsvorm was... Van de godin Estra. Ja. Istra. Oh, dan komt Istra. Ja, Istra. Oh. Hey. Okay. En zij is de godin van de lente en van ja. de vruchtbaarheid. Ja. En na verloop van tijd werd de haas gelinkt met paas en eieren. Nou, snap ik het. Oh, dus is één van de verhalen. Dus wel ja, ik, ja. Ik, ik, ik hou van de lente. Ik ja. ook, ja. Paas valt op een lente zondag. In, in de Verenigde Staten. En ja. dat varieert van jaar tot jaar hoor. Ja. In, in deze data wordt het christelijk geloof in de opstanding van Jezus Christus natuurlijk gevierd. Ook in de USA. Ja. En voor christenen in de Verenigde Staten. is de vieren van Pasen. Eh, religieuze diensten verlenen. en ervoor zorgen dat de familie samenkomt op deze dagen. Ja, ja dat klopt. Het lijkt ja. een beetje op de kerst eigenlijk. Het is, kerst, ja, het is allemaal wel heel positief. Maar hij is wel heel erg aan zijn eind gekomen hè?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 Yeah.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 Ja, dit was dus het verhaal van de Haas uh, zelf, de overleving. Zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ah Ja, nee. Gekke jij had nog iets over, over uh, de paashaas. Ja, ja? ja, ik heb dat toch opgezocht. En uh, het blijkt dus dat de paashaas toch een symbool is van de vruchtbaarheid. En, uh, en ook een symbool voor de verrijzenis van Christus. En de haas is ook vaak op christelijke kunstwerken afgebeeld... als een symbool voor wedergeboorte en verrijzenis. Dit zou dus al een associatie kunnen verklaren tussen de haas... En de herrijsnis van Christus. Ik heb het nooit geweten, jij, Willem. Ja, ik weet niet of het waar is, natuurlijk. Maar. Het nou, ik, was dat, ik, wel, ik was er toen niet bij. Nee. Maar, uh, ja, ik ga niet zeggen. Het dat is dat wel, wel apart, hè, allemaal. He? Ja. Wat ook zo leuk is, dat op de Paasmaandag. dan viert de president van de Verenigde Staten. meestal paas op het grasveld van het Witte Huis. Leuk, hè? Oh, ja. ja, zodat de kinderen. Op een, gr een grote manier van deze feesten kunnen genieten. En de christelijke betekenis die ze hebben. En het belang van het uh, verlossen van de zonde begrijpen. Ja, ja oh, iets wat, ja. Iets ja. wat Jezus ja. natuurlijk voor christenen deed. En vervolgens uit de dood herrezen. En, uh, voordat hij naar de hemel is opgestegen. Wonderlijk, ja. Ja, hè? Ja, dat is heel wonderlijk. Ja, ja. Hoe, hoe, maar, heb ik, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Ja, dat, maar maar je al... snapt snap al meer dingen niet. Want er is ook een, een, een gezegde. Van uh, als de paas valt in een bak met gembo, dan hebben we zeker regen tot september. Ja. What september. Dat zijn altijd niet. Zijn allemaal serieus. Zijn we over die paas aan het aan het zagen en zo Nou, toch is het wel een vrolijk feest vind ik. Ja, is eens wat ga jij met doen met pasen, Gerry? Dan wil het weten. Nou, met pasen ga ik eieren verstoppen. Ga je eieren verstoppen? ben je een beetje een beetje in de ment of zo? Ik ben niet de meester. Nee, als je als ermee je, nee, nee, nee, ben. nee, bent dan. Ja, ik, eieren, ik eieren, eieren verschop de eieren voor de kinderen. De kinderen mogen ja? die zoeken. Ja. ja. En dan, als ze dan een eieren hebben gevonden, al die eieren, dan kunnen ze een, een prijsje kunnen ze krijgen, gewoon een cadeautje. Nou, dat is wel leuk. Ja, die is er ook bij. En dat is dan de vriend van Rinus de Redder. Rinus de Redder? Ja. Is een groot, mooi. <laughs> Paas, haas. Wie is Rinus de Redder? <laughs> Ja, dat is een hele bekende zandwoord. <laughs> Jeetje dit nogal toe, jongens. Het gebouw trilt. Volgens mij komt de, de paas uit door de straat. Ik weet het niet. Who is Renus de Redder? Renus de Redder. The Redder? We, Re, Re, hey. or, William. William. Ja, wat is dat? Tell us about Renus de Redder. Who is hey, Renus de yeah, Redder? Mijn naam is Willem, not Renus. <laughs> nee. Who is Renus de Redder, Renus, is Renus niet die zanger? Zanger Renus. Nee, Renus de, Red... Ren, de Redder. Renus de Redder, Reddeer. dat is de grote held van de KNRM. Ah, kijk. Uh, ja, we, iedereen die heeft kennis kunnen maken. Of eigenlijk geen kennis kunnen maken. Want hij was al voor Tijdens de Lightwalk. walk ja. daar heeft Rien zijn opwachting ook gemaakt. En uh, het, schijnt, het schijnt uit betrouwbare bron heb ik vernomen... dat hij uh, vanmiddag uh, ook zijn opwachting maakt bij de KNRM. En dat zal zo erin zijn tussen, tussen half 1 en 1 of zo. Uh, hè, het bekende ja. verhaal. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, maar ik geloof dat hij nou hartstikke druk is met... Uh, eieren verstoppen in de duinen. 100, 130 eieren. Zo. Ja. Dus uh, de kinderen hebben wat te zoeken dan. Zo, zo. Wat denk je? Wat ja. denk je? Ja, ja, ja, ja. Dus, ja, ik, ik wacht het wel af. Uh, het wordt wel in ieder geval een gerend door de straat. Uh, ja. Over denk gerend ik. gesproken, jongens. Circuit ja, de circuir. Wat gaat in dit weekend gebeuren? Dit weekend is de circuit weer. Begint ja. dat zaterdag? Of nee, Nederland is er eerst zaterdag is er de 30 van Zandvoort. Dat is een, uh, een wandeltocht. Hè? De 30 van Zandvoort. Dat is heel bekend ook. De 30 van Zand. De 30 van Zandvoort, 30 ja. kilometer. En dan wordt er, is er een route, dus elk jaar anders. Die gaat door de duinen en over het strand en over Bloemendaal Heemstede. Dus echt een hele grote. Oh. Daar, daar doen ook heel veel mensen aan mee. Uit het hele land. Dat is morgen. En dat is morgen. En zondag is dan. En zondag is er dus de circuitloop. En dan starten dus mensen vanaf het circuit. Vanaf 5 kilometer of 10 of 12. En de grootste is 16 kilometer. Dat is de Engelse mijl. Engelse en mijlen. En die gaan dus vanaf het circuit over het strand. Helemaal, helemaal door. En dan door het dorp weer helemaal terug. Dus dat is best wel pittig. Zo. Ook als het slecht weer ja. is. Met tegenwind en, en het strand op het, stra op het zand lopen of op het circuit lopen. is heel anders. En ja, overlopen. Wat had ik nou net ja. gezegd over het weer van zondag? Van ja, dat stondag. was niet zo. Uh, ja. deze, zaterdag dan koelt het verder af en de temperatuur niet boven vreugd. de 10 graden. Ja. En een lage drukgebied tussen Schotland en Noorwegen die zorgt dan voor een westelijk, koude westelijke stroming. Uh, Buien. dus dus niet constant regen, nee, maar buien. Maar, maar wel hevige buien ja. met Hagel ook en uh, ja, dat is niet leuk. onweer zelfs. En zondag dan wordt het redelijk geur. en dan Koud. trekken er ook weer buien over, maar, maar dan lees ik niks over onweer. Ja, het is een noord, noord ja het noordwestenwind, dus ga, je krijgt wat van mij gewoon. Ja. Je krijgt het ja. van mij en het is jammer, best hè? zwaar hoor, ook zo'n uh, loop. Wel jammer. En uh, ja. 16.000 mensen doen daar aan mee. 16.000 16 mensen trotseren ja. de kou. Ja, echt ja, ja, wij, wij, wij hebben met z'n tweeën ook een keer een tocht gedaan van ja? Dubai tot Cairo. Dat was ja? best, eh, door dat mulle Ja, ja joh, dat ja. weet je nog. Ja. Ja. Ja, nou, ja, ik zit tegen Charles, jongen, je kan er een zwemvlies aantrekken. Dat, dat lukt hem, die het is wel gelukt. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Maar goed, uh, het is, het is kunnen de ding. mensen nog, nog inschrijven Nee, die is al, al oh. is die, die is al lang vol. 16.000 mensen. Op het moment mensen, dat je kan inschrijven, ja. is die al vol eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ik vond uh, met de Lightwalk 6.000 man al ja, veel. Dat is ook heel veel, ja. ja. Maar, maar betekent populair. dat nou ook dat er in zand wordt... dat s'avonds extra in de horeca... extra uh, aantal aan festiviteiten wordt besteed? Ja, er wordt, wel, er wordt wel natuurlijk wel wat aan gedaan. Maar ik weet uit ervaring... want mijn, mijn zusje en mijn zwager die lopen die run ook altijd... En ook heel veel lopers. Je hebt gelopen en dan ga je je daarna aankleden en dan wil je naar huis. Ja. En dan wil je niet nog eens een keer feest vieren. nee. nee. Want dan ben je moe. Ja. Ja. ja, want het is toch een heel gedoe. Zeg. Ja, maar hoe zit het dan uh, op de wintersport? Want dan heb je après-ski. heb je preskiet. Maar als je een hele dag geskiet hebt, dat is ook zo. Ja, <laughs> dan, dan, ja, dat is toch weer anders. Dat is toch het schijnt als je, als je, je gaat je vergelijken, dus, dus, een, de, de run hier. Mm -hmm. met, met iemand die skiet, zeg maar, is dat iemand die skiet, minder beenbeweging hoeft te maken. Ja, want je glijdt, hè? Je, je ja. Glijdt. Ik denk dat dat het is. Ja, die borrels die glijden er s'avonds ook ja, in. Ja, en de ja. mensen zitten met skiën vaak dichter bij het hotel en zo. En hier moeten de mensen weer allemaal naar huis. Ja, oké. Okay. Het hele land door. Maar je bent moe gewoon naar zo'n... Het is, als je hier lopen. in Zandvoort naar het hotel ja. wil, dan moet je er naartoe lopen. En, en ja, en iemand die mensen skiet doen niet... Mensen doen het wel, hoor. Sommigen Komt doen het wel, vertellen. die blijven natuurlijk wel. En, maar de meeste mensen gaan Ik ja, zag wel trouwens huis. dat de parkeerplaats, dus vooraan bij, bij, uh, bij het circuit daar, waar de campers altijd staan. Oh ja. Helemaal ja. vol, ja. gisteraan dan. Oh ja? Ja. Okay. ja. Een hey, huifkaan, hij ervoor. Ik weet, niet wie, ik weet niet wie het was. Mijn man met een rode neus. Ja jongen. Weet jij nou, oh. ik, heb nog, ik heb nog een raadseltje voor jou. Een raadseltje. Hoe ver kan je nou een tunnel inlopen? Gewoon, het maakt niet uit. De Velsentunnel of de, de Wijkertunnel of de koe Hoe ver kan je die inlopen? Ik denk dat, dat je aan de andere kant bent. Nee, ja. nee, nee. Tot Looptunnel. de helft. Tot de helft. Dan, dan loop je er weer uit namelijk. Ik heb het over inlopen. Hè? Oh, het is een inloop. Ja, de inloop. Ja. Ik, uh, ja. Als je op de helft bent, dan loop je er weer uit. Ja, dat is, is gewoon een hoge wiskunde dit, hè? Ja, Daar moet je gewoon HBO een, voor gestudeerd hebben. Het. HBO of NASA, één van de twee. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat is inderdaad, ik ga er dus even rustig over. Ja, het gaat erin en hier loopt hij dan weer ja. uit. Ja. En hoe noemen ze dat nou in de volksmond? Nou? Een tunnelvisie. Ah,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 Ja, ja, ja. Dat was Pipi Arnold. The first cut is P. the P. deepest. P. P. P. Ja, als je maar niet snijdt. Niks aan de hand. Ja. Charles, jij had er iets over. Ja, voor, uh, ik, ik, iets, ja ik ben bij Unicum geweest 15 maart. En ja. dat, was, dat was in de middag om twee uur begonnen dat. En dan was uh, onze burgemeester David Molenburg aanwezig om het, uh, om het startschot uh, te geven, zeg maar. Ja. Er was een soort uh, Grand Prix op het Schelpenpad achter Nieuw-Inukum. Dat noemen ze het ja. Schelpenpad. Ja. Het heeft geen schelpen over, het is geasfalteerd. Het is hun privécircuitje. Ja. En daar konden uh, deelnemers in hun uh, scootmobiel of, of hun rolstoel... of uh, uh, nou ja, fietsen op de manier waarop ze zich een normaliter dagelijks voorbewegen... die, die konden dan deelnemen aan een, uh, ja, een soort uh, Grand Prix... Ja, race zeg maar dan. Hè? Ja. ja, maar dat was. Uh, uh, met begeleiders erbij natuurlijk. Sommigen die, die moesten echt wel. Uh, voortgeduwd worden ook en zo. Maar dat is allemaal. Uh, voor een heel goed doel. Want uh, de mensen uh, bij Nieuw Unicum. Die willen. Als ze uh, uh, met revalidatie bezig zijn. Of, of extra training om de beweging juist intact in, uh, in, in te houden. Hebben ze uh, beweegtrainers nodig? Dat zijn grote. Uh, ja, uh, ze noemen het MoloMed uh, Movies dat, dat zijn uh, apparaten uh, geavanceerd die uh, speciaal gebruikt kunnen worden bij uh, het trainen van de arm en beenspieren zowel afzonderlijk als tegelijkertijd nou, het is een heel ingenieus uh, apparaat waarschijnlijk Het hangt ook een prijskaartje aan ze hebben die apparaten wel bij Unicum. Maar die, die zijn ook heel vaak bezet. Omdat een hoop uh, patiënten daar gebruik van maken. Nou, Dit was een categorie uh, mensen die aan, nam aan die circuiten. Die allemaal te maken hebben met hersenletsel. Zij het uh, opgelopen bij de geboorte. Maar ook uh, mensen met MS. Of, of uh, nou ja hele nare aandoeningen. En die zijn gekluisterd aan die rolstoel. Maar de, ja, uh, we weten met z'n allen dat bewegen blijft een essentieel... Uh, uh, uh, ding wat we moeten... Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk wat we moeten handhaven om, om fit te blijven. Mm. Dat geldt natuurlijk voor die mensen die in die rolstoel de hele dag zitten. Die moeten toch proberen op een andere manier dan uh, ledematen te bewegen en, en toch ja, binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk uh, te trainen. Nou, daar zijn dus die apparaten voor nodig. U kunt, u kunt doneren, luisteraars. Als u naar de site gaat van Niel Unicum, dat is gewoon www.nieuwunicum uh, en u scrolt naar onderen op de website. Dan uh, vindt u nieuws uh, en, en daar vindt u het bericht over die uh, Grand Prix dan, die de afgelopen 15 maart is gehouden. En er staat ook een, uh, noemen ze een barcode of een uh, QR-code. QR uh, en als u daar met uw mobiele telefoon uh, op, op scant, dan kunt u meteen doneren. En ze hebben, ja, ze hebben dringend behoefte aan, aan financiën om die apparaten aan te schaffen. Dus daar helpt u de, de gehandicapte medewensen mee, om het zo maar eens te zeggen, bij Unicum. Ik vind, uh, mooi, hoor. Ik vind het allemaal hartstikke mooi geschreven. Uh, wie is de bron van dit? Nee. Dit is zandvoort.nieuws.nl. Dit is zandvoort.nieuws.nl. Ja, ja, ja. ja, mooi. Ik, vind, uh, ik weet niet wie achter zit, hoor, maar ik vind die berichten die daar staan, uh, ik vind het allemaal heel positief. Nou, dit is ook positief bedoeld. En ik word er altijd een beetje blij van, ja. als ik dat lees. De mensen, want ik, ik laat jullie nu hun foto zien. Die kunnen de luisteraars thuis helaas niet zien. Maar nou ja, nou, als de je naar de, de, de, de, de site, site van sandvoort.niels.nl ja. gaat... en je zoekt dan op, uh, even kijken... burgemeester Molenburg geeft zijn voor motomets. Motomets gespeld, Marinus Otto, Theodor, Theodor Otto... Waarin is Eduard-Derek Simon, Mets, Actie 0 Unicum. Dan komt u op het artikel terecht. Kunt u leuke foto's zien van de kandidaten die mee hebben gereden. En u kunt uh, tevens nog eens nalezen wat de actie nou precies behelst. Er staat ook een link waar u kunt uh, klikken naar de donatiemogelijkheid. Dus dat is allemaal uh, oh, ja, inclusief. Ah, dat ik kan me, dan kan ik hier maar één ding op zetten. Jellum staat te huilen zien. Ja, staat gewoon ja, ik schreef helemaal vol. Ik, uh, ja. ik wil graag dit over zeggen.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 The news. What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? What's the weather like today? It's Good News Week. Families shake the need for coal by stimulating birth control and working less to eat. It's Good News Week. Doctors find in many ways of wrapping brains and metal trays to keep us from the heat. To keep us from the heat to keep us from the keeps. Ja, de good news week en het is ja kijk kijk Charlie ik zie net dat hij zojuist mm -hmm. ja. mm -hmm. ja, Probeer eh, eens te fluiten een volkslied <laughs> fluiten probeer ja, op maar een lekker lijken. Ja, ja ja ja ja Het Is geen paaseitje, maar een paashaasje. Een paasdwaadje is het, ja. Een chocolade paaspaas, Ja, dat is zo, dat is zo. Maar goed, Heerlijk. Uh, maar je weet wat ergens, oh, ergens, dit is of het ergste, natuurlijk niet het ergste, maar uh, paas. Het was volgende week paas, maar ja, we hebben de uitzending nu. Mm -hmm. uh, oh, sorry, ik, heb, uh, ja, ik, hoor, ik hoor je wel, maar... Ja, ik stond even rechtop. Mm. Ja, ja. En is het nou zo dat als je, als je nou naar Spanje gaat, ja, mm. dat daar palmpaas is? Oh ja, palmpasen, ja. Want we hebben hier natuurlijk geen palmbomen. Het palmbom. was nauwelijks nee, palmbomen, hè? Dan heb je zo'n stok. Uh, een met haantje. een haantje. Met een broodhaantje erop. Ja, dat wij ook, hoor, met, met linten eraan. En dan nee. ging je... Ja, ja, ja, ja eraan. Kloppen, krentjes en... De, en, uh, en, ja, en dan liep je, liep je allemaal, alle kinderen liepen dan achter elkaar in een hele... En met de muziekkorps het vaak ervoor, Met de fanfare ervoor. Ja. Met de fanfare, ja. ja. ja. En wij hadden vroeger ook zo'n haantje. En ja. als kind, het eerste wat je doet, dat is... Die, die, krentjes, die krentjes eruit. Ja. Die rozijntjes, ja. die krentjes, die dat oogjes, zijn de oogjes. Die ja. oogjes, ja. ja. maar mijn moeder heeft daar een keer pe uh, peperkool in gestopt. Dus dat was oh. eenmaal, dat deed ik de oh. ja. ja, ja, maar ik hou wel van Dat Wat een, ja, dier, een die diergebouw uh, die moeder weer. Ja. ja, dat deed hartstikke veel pijn in het haantje, natuurlijk. Maar ik, als pater hou ik erg van, van de pompas hoor. Pompas. ja. Ik heb thuis ook twee van die stokjes. Ja. Een lang stokje en een kort stokje. Ja, ja. En daar maak ik dan zo'n paasstokje van. Ja. Met zo'n paasbroodje erop. Dat is heel gezellig, wel. Maar is er hier het? in deze ja. regio ook nog steeds haantjes? Nee, het is ook? niet nee, meer he? zo. Het is allemaal weg. Bij allemaal ons is uh, het heb oosten je nou wel. nog wel. Is, ja. Maar dan heb je ja. ook de Pinksterkroon. Ja. Dat, dat kennen ze hier nee, ook niet. Nee, dat kennen echt. we ook allemaal niet. We hebben dat niet. We dus we alleen u, met pinksteren is er douwtrappen. Is er dan. Nee, dat is helemaal Oh, sorry. dat 30 graden. Is dat dan douwen op trappen? Het is allebei. Allebei. Dus allebei. Oeh. Ja. Oeh. Ga je de heuvel op of ga je eraf? Dat is het ja, verschil. Ja. Maar voor oh, dat de rest is dus, uh, vieren we niks uh, dan. Welk wat? We vieren dan verder niks. Helemaal vaasdag? Ja, tuurlijk wel. Ja, dat vieren we wel. Nee, maar ik bedoel met activiteiten. Dat bedoel ik. Uh, ik oh, dat, vorige week ja. oh, voor, vorig jaar ben ik ook geweest in douw trappen. En? Mag met je? met Douwe Bob. Met oh, Douwe Bob, ja, tuurlijk? Ja. Ja. ja. En? Nou, de, uh, hij, hij ging douwen, ik ging trappen. Ja, ja. Nou ja, ja ik vind het best. niet erg. Jullie vonden straf. het wel leuk samen en zo? Oh, het was leuk hoor. Hij zong Danny Boy, de leuke... Oh ja. Heeft hij pas ook nog bij de zangers... Uh, van van uh, de, beste de, beste, de, beste de beste zangers Beste zangers ook nog gezongen, geloof ik. Bij wie? De beste zangers. zangers. Ja. beste zangers. Luister ja. dan eens een keer. Haal de spruitjes eens uit je oren. <laughs> nee, maar niet kwalijk. Jongen, het maakt allemaal niet uit wat je doet. Ik zal hem zo als je samen maar gelukkig bent, toch? Dat is helemaal waar. Heeft hij wel spruitjes te dus, zo hoor? <laughs>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 Ja, de schilpadjes, de teutels. De teutels, ja. Happy to care. Ja, als je maar gelukkig bent, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dan. Ja, ja dat is waar. Voor de maar, Pasen op 27 maart... dan opent burgemeester David Mollenburg... Ja, een he? nieuwe uh, winkel, het X-atelier van Juttersgeluk... Ja, leuk. in de Kerkstraat ja, van Zandvoort. Ja, klopt. Ja. Juttersgeluk, die zijn natuurlijk verantwoordelijk... voor het uh, opruimen van... Uh, het strand, dat doen ze elke week. Uh, het milieu, week, ja. Dat pand ja. Ja. Ja. Uh, biedt uh, met een... Uh, upcycle atelier, niet alleen waardevol werk uh, aan de vrijwillige medewerkers van Juttsluk, maar geeft ook volop ruimte aan het, uitdagen, het uitdragen van hun missie ja. de noodzaak van een schoon strand en uh, deze met een nog groter publiek te kunnen delen. Het pand dat de Kijkstraat is multifunctioneel ingericht en natuurlijk zijn er uh, alle uh, circulaire producten van 100% uh, ik moet eventjes mijn cursus veranderen, anders kan ik het niet lezen. Met 100% beach trash te bewonderen en ook te koop. Ze maken da dingen van alles wat ze ja. vinden. Ja, ze maken van alles wat ze vinden. Sleutelhangers. Ja, ja en, uh, kunst, kunstzinnige onder... Ja, ja kunst, echt kunst, leuk. Ja. Leuke dingen ja. En daarnaast wordt uh, met uh, infographics in een educatief gedeelte... het nut en de noodzaak en het effect van het werk van Jutters geluk. Je hebt het gelukkig allemaal duidelijk gemaakt. Wat maak je toch een moeilijke woord. Ja, ja jongen, ja, maar vocabulaire is zo enorm En dat breidt zich met die radio-uitzendingen. Kom ik thuis met een vocabulaire... Dat dus ik denk van nou daar Op jouw leeftijd nog een vocabulaire <laughs> opkikker is. Alleen het woord vocabulaire, vocabulaire is al moeilijk. Ja, ja. ja, dat vind ja. ik ook wel heel leuk. Kijk een R van jongen, een vocabulaire <laughs> van jongen. Dat is echt wat jullie hier niet weten. Nee, maar ik vind het ja. uh, inderdaad wat je zegt. Uh, je komt met gaat thuis. Uh, goed. Maar goed, ik heb dat ook wel hoor. En eigenlijk, ik heb, het is een beetje een geheim uh, wat ik nou eigenlijk heb. Weet weten of niet? Ja. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Ja, Billy J. Kramer en de Dakota's. Oh, ja. Ik ken het van de Beatles. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Listen to. Ja, ja, Do you ja. want to know a secret? Nee, dat is ook. Weer een geheimpje hoor. Ja, ja, ja. ja. Dat was nou, een, geheim... Een, geheim, een geheimpje is, dat was gisteren op televisie. Dat, dat uh, ja, MBO-leerlingen, en VMBO-leerlingen, die voelen zich wat, wat uh, gediscrimineerd door de HBO- en uh, VWO-studenten. Uh, Oh, echt? Ja, en het is eigenlijk jammer, want mensen van in, in, in de middelbare beroepsopleidingen, uh, zoals loodgieters, timmerlieden, uh, metselaars, noem het allemaal maar op, ja, die zijn broodnodig in Nederland. En ik denk dat je, als je vandaag de dag uh, gediplomeerd loodgieter bent, Kun je dat, je, heel, dat je een aardige boterham een aardig? kan verdienen. Ja, dat denk ik toch. Ook, ja. Maar ja, de ambachtsschool ja. is toch op een gegeven moment is die opgeheven? De ambachtsschool en de huishoudschool. En er worden geen vakken meer. Uh, meer uh... En waarom zeg ik dat nou, Gerry? Ja. Het Nova College verzorgt MBO-opleidingen in de volgende richtingen: en uh, hou je vast. Autotechniek, bouw, Kijk. Uh, sport, duurzaamheid. Ja. Hotel, uh, de hotelschool is er gevestigd. ICT. Ja. Dus, dus uh, nou ja, ICT, dat, dat is dan. Ja, dat moeten we overslaan, uh, vind ja. ik. Want uh, ja. Dat, dat, ja, het is, het is de mogelijkheid het is er, maar. We hebben juist behoefte aan mensen die een vak, die bak, echt bak een mensen, va een vak leren. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, nou ja, allemaal dat soort. En ook ja, autotechniek, metselen. Nou ja, prima. Ja, voor nou, ja, alles. U kunt een open dag bezoeken. Helaas is het Novo College nog niet. In, in Zand wordt gevestigd, maar u hoeft niet ver. Want in Haarlem is een Novo College... Dat vindt ook in Beverwijk vindt u dat in Hoofddorp in Hermuiden. Ja, klopt. Ja. Uh, dus, dus ja, die open dagen dan moet ik even kijken of ik weet of ik kan uh, zien. Ook oh, 25 maart uh, uh, tussen 6 uur s'avonds avonds en 9 uur s'avonds. Dus uh, Ja, Toten een beetje vroeg, vroeg, vroeg ja. eten in de middag om 9 uur 5 eten en dan gewoon <coughs> richting Beverwijk, Haarlem, Hoofddorp of Hermuiden. waar u dichtst bij woont. Nou voor Zandvoort dus denk ik dat Haarlem dan de meeste. Ja gunstige optie is uh, Novo College met de zeilweg. Ja. Hé, hey, wat is dit nou jongens? Ja, dat is een accordeonist van het Novo College. Die, Zou je uh, even uh, willen wachten alsjeblieft meneer de accordeonist? Want uh, oh. Jamie, nee. Ja, muzie muzie muziek kan van. je er ook leren. Hè? Dus, oh, ja, ja, ook, ja, ja, dat ja. weet ik eigenlijk niet hoor. Ja. Ja. Ik zeg dat wel, dus maar dat, diverse, dat weet ik nog niet. Het is heel maar goed, opleidingen. U ja. je, je moet maar naar de open dag gaan, dan hoort u of u daar ook muziekopleidingen uh, hebt. Ik denk het niet. Ik denk dat het toch dan meer in naar de naar richting van... conservatorium Gieter in het lood is. Ik denk het wel. En dan wil ik eigenlijk wel eens weten waar je naartoe gaat waar ik naartoe ga. Ja. Dat gaat naar de bos toe, de lief. Je <laughs> talk like Marlene Dietrich En je dance like Cécile Gérard. Your clothes are all made by Balmain.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 ...'cause I can look inside your head. Ja, yeah, Peter Sautet. En waar do you go to my lovely... Yeah. Ik ben het wel yeah. gewend. Ik ben natuurlijk een duif. Dus uh, ik ben gewend om te vliegen. Maar ja. de tijd vloog weer om. Ja, dat kun je klopt. inderdaad wel klopt, zeggen. Klopt. want ik vond ja, het ook. Ja. Ontzettend, ging ja. het, ze, we gingen hard vanmorgen. We hadden geen gasten. Nou ja, ik had jullie te gast en jullie hadden mij we te gast, gast. We hadden elkaar te gast. Gelukkig we hebben We hadden alle drie de kaarten ingevuld gast aan tafel, anders was ja. er niemand geweest. Dat is waar. Ja. ja. ja. We hadden ja. de pater, we hadden Harm, zijn moeder. Ja, die we hadden waren er ook. Die zijn met de stille trom weer vertrokken. Maar goed, en waar vertrek jij zo meteen naartoe? Uh, ik ga zo direct naar, uh, richting het strand. Ja. Want, Want bij de uh, reddingsbrigade uh, daar is de KNRM, dat is de Koninklijke Nederlandse reddingsbrigade. Nee, wacht even, wacht even, wacht even. Ik kan niet zeggen, de reddingsbrigade is de KNRM. Nee, dat, ken het, dat zei ik niet. Ik zei, daar is de, uh, daar is de KNRM, bij ja. de reddingsbrigade verantwoord. Zandvoort. Want uh, die hebben daar eventjes, uh, op het strand hebben ze... Uh, uh, er is iets te doen. Ik, ik heb geen idee wat ik aan te geven okay. heb. jij een idee? Ja, ik heb wel een idee. Het is bij de KNRM. Het boothuis van de KNRM. In de zijkanten van het staan hekjes. Ja. En er komen straks meer dan honderd kinderen. Maar dat is toch niet het boothuis van de KNRM? Ja. Jawel. Wel? Jawel. Ja, oh, ik dacht dat het verderop. Ik uh, laat het jou zien. Nee, dat is verderop. Dat is van de, de reddingsbegadering. Ja, ja oh, in Noord- dat, en Zuid-Korea. Ook oh, maar goed dat je het zegt, want ik was wat een eimuidiger. Ja, nee. Daar gebeurt niks. Nee hoor, de, ik heb daar rond die, rond die periode. Ja, ja we are thinking, we are thinking, what are you thinking of? Ja. Hallo. Maar in ieder geval bij het boordhuis van uh, KNRM, uh, daar, uh, daar moet je zijn. In ieder geval. Bij de KNRM. Ja, maar dat is dat, gewoon het grote gebouw uh, tegenover de zandstil. Ja, uh, Holland Casino. Dat's, ja, daarnaast. En, en daar is het achter of zo. Nou nee, ja, Naast. Als je daar Naast. bent, dan, dan zie je het vanzelf. Na, daarnaast. Ja. Ja. Ja. En als je zegt dat je Cheryl Duif bent en dat je van de boys bent. Oh, dan, dan, dan, en vooral dan, dan, dan, dat, dan, dan dat dan, je Gerry kent. Ja, <laughs> maar dan gooi je het hek dicht. Ja, dat zal het zijn. Ik moet nog geplaatst worden. Dat zal het zijn, ja. Maar uh, jongens, na anderhalf minuut dan gaan we eruit. En ja. dan, uh, dan wordt het weer uh, overgenomen door onze radiocollega's. Morgen is het weekend. Ja. Ja. Nou, het was leuk. Ik vond het heel gezellig. Ja. Leuke muziek. Over 14 dagen weer. Over 14 dagen weer. Ja. Kijk. Alhoewel, ijs, ijs en weder dienende. Even kijken. Uh, zit ik dan in Schotland? Ofwel, of niet. Nee, dat is die week daarna weer. De Ik weet het niet meer. Je bent terug. Ik ben terug, ja. Nou, in ieder geval jullie weer bedankt. Het was weer ja. gezellig. Bedankt voor de koekjes en, en de jij... chocola en de koffie en de thee. Ja, en jij ook bedankt voor je mooie muziek. Ach, kleine moeite. gewoon En allemaal een heel allemaal fijn, fijn weekend. weekend. Fijn weekend allemaal.